Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Het dat was Alla met I Had It All. En dit is de podcast van zondag 19 september 2021. En ik ben Aloha Jaap voor aloharadio.org Oké, okay. ja, we zijn we dan weer. hè En um, ja, ik ben een beetje aan de later kant met opnemen. Het is nou op dit moment... Uh, uh, tien voor negen in de avond. En uh, ja. Ik zou om negen uur de podcast al uh, plaatsen. Maar dat. Uh, wordt als dus een uurtje later. Maar uh, oké. Okay, uh, geen nood. Komt allemaal goed. En uh, de podcast gaat ongeveer een uurtje duren. Dus. Iets uh, zo'n 55 minuten of zo. Dus komt allemaal uh, dik voor elkaar Oké. Okay. Ja, nou uh, mensen, <laughs> mm, ja, waar moet ik het over hebben? <kliek> uh, ik zat de hele week vol met ideetjes van hé, hey, ik kan het daar al over hebben, of daarover, of daarover. Maar ja, ik zou eerlijk gezegd op dit moment klop ik een beetje dicht, want ik weet het gewoon niet. Waar ik het over hebben moet zo uh, Leuk zijn als het een live-uitzending was. Want dan konden jullie inbellen en dan konden we gewoon gezellig met elkaar eh, kwakelen, oftewel kwakelen, <laughs> praten. Dus <laughs> goed. Maar ja, ik weet niet waar ik het over heb. Moet misschien, eh, ja, dat ik zo eh, een beetje inspiratie krijg van, oh ja, Delft of dat. Dus we gaan maar even een uh, muziekje draaien. En als ik het echt niet meer weet, wordt het gewoon een muziekprogramma met rechtenvrije muziek, dat wel. We draaien geen commerciële muziek. En eh, we zitten ook eh, ja, via Facebook, via de um, groeps, uh, ja, groeps Alloa Radio NL, oftewel Alloa Radio Nederland. <tossimus> maar je moet gewoon kijken naar Alloa Radio en, nou, en dan kan je je aanmelden in, de, in een besloten groep. Uh, de podcast is gewoon openbaar. Die kan je gewoon op de website ook gewoon beluisteren. Dus uh, aloaradio.org. En dan ga je naar podcast. En dan kan je deze podcast uh, ook gewoon beluisteren. En elke week wordt hij ververst. Elke zondag wordt hij geplaatst. En dan wordt de oude weer gewist. Hij wordt wel bewaard in een archief. Dat weer wel. Dus we kunnen altijd nou, nog leuke fragmentjes eruit knippen. Of een complicatie eh, maken we er dan van. Kunnen we altijd nog eh, aanvullen met oude eh, podcasts. Ja, in het verleden heb ik ook wel live uitgezonden. Maar ja, als er maar twee of drie mensen zitten te luisteren, dat schiet natuurlijk ook niet op. En er geen mensen van, ja, dan moet je reclame maken. Maar ik heb het geprobeerd via Facebook. Via Twitter, maar het helpt geen energie. ik denk, weet je wat, ik ga ermee stoppen. Ik ga podcasten. En eh, nou, dan kan je de hele week luisteren wanneer je wil, want dat is een voordeel van podcast. Dat je kan luisteren zo vaak je wil. Nou, en eh, met een live uitzending, dan moet je wachten tot de, de, de uitzending begint. En als je toevallig niet kan luisteren, loop je een programma mis, ja. En een podcast kan je gewoon terugluisteren. Nou is dit, in dit geval maar een week. Maar ik heb ergens heb ik alles opgeslagen. En dan kan je alsnog, alsnog terugluisteren. Maar uh, goed, genoeg hierover. Ik ga een muziekje draaien. En uh, ja, joh, we komen misschien toch wel ergens op wijzen. Ik wil niet al te veel over politiek hebben en zo. Want ik, ik word er een beetje daarsom. van. En ook niet over COVID-19, want dat kennen we allemaal wel. Uh, daar ga ik het ook niet over hebben, daar heb ik helemaal geen zin in. Want je hoeft maar de radio aan te zetten of het gaat weer over COVID of over de kabinetsformatie. En dan zitten ze ergens op een uh, landgoed in de buurt van Hilversum, uh, de demissionaire kabinet. Om, uh, om een kabinet samen te stellen, nou, het zal allemaal worst wezen. Van mij mogen er gewoon nieuwe verkiezingen komen, want het gaat toch niet lukken. En uh, het interesseert me eerlijk gezegd geen ene reet. Wat er gaat gebeuren, het, het zal allemaal worst wezen. Of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt, het is allemaal één pot nat, dat links en rechts gedoe. Ik ben daar helemaal klaar mee. En, uh, nou, ik heb uh, met de laatste Tweede Kamerverkiezingen niet eens gestemd. En het zal maar worst wie er aan de macht komt. Hè? Ze doen toch wat ze willen. En uh, ja, iedereen moet zelf weten of die gaat stemmen ja of nee. Maar ik, uh, ik ben afgehaakt. En misschien als er straks Tweede Kamerverkiezingen zijn. Misschien dat ik dan wel gaat stemmen. Op wie? Ja, dan ga je geen ene flikker om. Dus uh, dat ga ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval geen populistische partij. Dat is in ieder geval sowieso. Dus uh, maar wat ik ga stemmen, heb niemand wat mee te maken. Maar goed, uh, we gaan een muziekje draaien, uh, leuk muziekje. Dan moet ik wel even gaan zoeken natuurlijk, hè. Want ja, jongens, is allemaal leuk en aardig allemaal. Maar uh, ja, oh ja, ik heb hier nog een lijstje staan. En het is een heel leuk nummer, het is een disco nummer. Het is allemaal rechtervraai wat ik draai. We zijn uh, non-profit. We zijn niet commercieel. Gewoon non-profit. Dat is Funky uh, House met Funky Five. Ja, begint toch goed. Ha, ha, ha. Ah, ja, is dat alles? Ik denk, nou, dat is een aardig uh, minuut of drie of zo. dat <laughs> is al afgelopen. We gaan gewoon door dat volgende liedje. Tot gewijd had ik hem niet eens aangezet. Oké, okay, effects. On Elevation van Revolution Void. Kijk, dat is een andere koek. Deze die duurt maar liefst 5 minuten en 10 seconden. Want uh, dat liedje, Effects of Elevation was dat, van Revolution Void. Dat liedje, dat, uh, wat je nu hoort, uh, dat komt mij tenminste in Zodanig uh, bekend voor. Die techniek die ze gebruiken, je hoort een gitaar met een stem. Ja, dat heeft Peter Frampton ooit, uh, ooit eens gedaan. En hoe werkt dat nou? Je neemt een gitaar met een gitaarversterker. Een elektrische gitaar in dat geval natuurlijk. En dan heeft hij een, een slang, een soort stofzuigerslang. En dan heeft hij dat, daar zit dan zo'n soort mondstukje aan. Dat heeft hij dan in zijn mond. En dat zit dan in zijn mond zo. En dan heeft hij een microfoon daarvoor. En die slang die gaat naar de gitaar versterken. Dus dat geluid van die gitaar komt in die slang komt in zijn mond en daarmee beweegt hij zijn mond en dan, zo zingt hij dan en of hij doet wow wauw wauw, wauw, wauw, wauw, wauw wauw. en dan hoor je dat gitaar, eh, alsof die gitaar kan praten of zingen Dus techniek eh, die werd toegepast door uh, Peter Frampton en deze band Revolution Void Die doet dat ook en dat vind ik eigenlijk best wel, eh, wel nog weet je wel ik vind dat wel. Geinig al die trucjes die ze uithalen, weet je De Beatles hebben ook ooit, eh, toen die de periode eh, Pepper eh, opnamen. Hebben ze ook allemaal eh, technieken toegepast die ze tegenwoordig nog steeds gebruiken. Er was eh, acht kanalen nodig. Eh, ja, toen, je kon toen eh, nog maar met vier eh, sporen opnemen. Want ze hadden geen bandrecorders met meerdere eh, in 1967. En toen net dat ze bezig waren met de opname met en Pepper, toen kwam de 8-track bandrecorder uit. 8 sporen. Ja, maar toen waren ze al met die album bezig. Dus wat hebben ze nou gedaan? Dan hebben ze 2-4 sporen bandrecorders gebruikt om en Pepper in elkaar te zetten? Nou, dat is uh, als nog uh, prima gelukt. Dus. Uh, nou ja, jullie, jullie kennen het resultaat. En neem aan dat jullie dat album South Pepper, and Pepper's Language Arts Club band, van de Beatles wel kennen. neem ik aan. En uh, ja, op een gegeven moment kreeg je 16 sporen. Dat is ook nog heel lang in gebruik geweest. En toen 32 ja, toen kwam de PC, de computer. Ja, zo, uh, zo rond 2000 jaar, toen kon je eindeloos veel sporen opnemen. Want... Door de digitale techniek kon je eindeloos veel sporen toepassen of wil je dat tienduizend hebben. Dat kan allemaal tegenwoordig. Ooit begonnen met één spoor. Nou, in de jaren zestig hadden ze twee sporen. Nou, kreeg je dan de eerste stereo-effecten. Je hebt ze zelfs met drie heb ik eens gelezen ergens op internet. Drie sporen, drie geluidssporen. Je kan ook een techniek toepassen, dat je bijvoorbeeld een drie-dimensionaal geluid hebt. En die kan je gewoon met een normale stereoversterker kan je dat maken. Dat is heel eenvoudig. Dat trucje zit hem daarin, dat je drie luidsprekers hebt op een twee kanalen stereo versterker. Wat moet je doen? Nou, dat ga ik jullie nu uitleggen. Na het volgende liedje. Ja, ja, ik zal jullie wel mooi aan het luisteren houden, hoor. <laughs> ja, zo is het mij net. Hè? Dan moet ik nog even kijken of ik nog een leuk liedje kan vinden. En... Uh, ja, jongens. Shit, jongen, jongens. Oké, okay, ik heb hier, ik heb hier zie je al een mapje hier. Ja, eigenlijk moet ik het van tevoren een beetje al... Ik had al een klein lijstje gemaakt, maar daar stonden te weinig liedjes op. Als ik deze aanklik... Oh ja, hier zo. Oh, dat is wel een hele oude, jongens. Nou, als je het niet erg af vindt, heb ik het liever die Iemand met die een beetje... Um, de nieuwste, wat is dit nou weer? Oh ja, dat is ook wel leuk. Haha. <lacht> ja, I hear you van... Uh... DJ Kovic. Komt ie. DJ Kovic met uh, I Hear You. Oké, okay. <coughs> nou we hadden het dus over die 3D-geluid. Uh, uh, dat is gewoon uh, drie luidsprekers. Eén zet je dan uh, in het midden, uh, dat is de middelste dan. Hè. Je hebt gewoon stereo links en rechts. Nou ja, dat weten jullie. Hè. En dan heb je een derde luidspreker en die zet je in het midden op de grond of zo. Ik zeg maar wat, dan doe je twee stereo speakers. Uh, Zeg maar op, op oorhoogte, hè, als je zit. Zeg maar anderhalve meter hoogte. En die middelste luidspreker, ja wat je wil, je kan hem op de grond zetten. Of je zet hem ook op anderhalve uh, meter hoogte. Maar uh, je zet hem zeg maar op de grond. En uh, wat doe je dan met die middelste luidspreker? Nou, je hebt gewoon een stereo. Je moet het, uh, wel, het werkt niet als je een plaat draait. Alhoewel, dat ga ik je zo uitleggen. Je neemt een stereoplaat of cd of een bandje, maakt niet uit. Wat doe je met die middelste luidspreker? Wat doe je? Je neemt de plusdraad van de middelste luidspreker. Die sluit je aan op de, de, de uh, plusdraad van de linkerluidspreker En de mindraad, want vaak moet je dat draad ook uit elkaar trekken, die twee aderen kijk alleen uit dat je, je draad niet bloot komt te liggen, maar dat het gewoon dat plastic eromheen blijft, want je hebt van die dubbel geaarde draden. Die, uh, er zijn dan twee uh, draden aan elkaar vast. Daar heb je dan twee uiteinden. En wat doe je dan met de min? Die doe je op de min van de rechterluidspreker. Dus, ik leg het je nog een keer uit. De plus... Uh, je kan het ook omdraaien, hoor. maakt niet uit. Je kan ook de de min op de min van links en de plus op de plus van rechts aan dat maakt in principe niet zo uit zolang je maar niet de plus op de min doet en andersom want dan krijg je ja, hele rare effecten dat, dat, dat werkt niet nou, als je dat doet dan moet je natuurlijk wel je versterker eerst even uitlaten nou, als je dat gedaan hebt, zet je je versterker aan dan zit je een stereo plaat of cd op en wat gebeurt er dan? Nou, als je een ouderwetse stereo-opname hebt, dus uh, niet wat je tegenwoordig hebt, tot uh, ja, dat stereo is al stereo, maar dat is, klinkt wat natuurlijker, want het geeft wat een ruimtelijk geluid, zoals je weet. Maar een ouderwetse manier van stereo opnemen, als je vroeger zeg maar rechts hoorde uh, je zeg maar uh, uh, drummen. En dan je een basgitaar. En dan hoorde je links een, een slaggitaar, een begeleidende gitaar. En midden de zang. Dat is dan mono, die zang is dan in mono. Je had ook wel eens dat het rechts uh, het, het solo kanaal was. Aan de rechterkant dat je de stem dan rechts hoorde, zoals bij de Beatles in het begin. Had je links de muziek en rechts hoorde je de, de, de zang. En af en toe hoorde je dan een gitaarsolo ook. Op de, aan de rechterkant en dat was de, de eerste stereotechniek zeg maar nou, wat gebeurt er nou als je het over drie luidsprekers doet op de manier je zo, zojuist heb gelegd. wat gebeurt er dan? Um, je hebt ook st stereoplaten waarvan uh, bepaalde muziekinstrument of zang gewoon in mono is opgenomen dan heb je links de drum en rechts een gitaar wat gebeurt er nou? Normaal hoor je dan op, over twee luidsprekers de, het monokanaal, het monogeluid, over beide luidsprekers gewoon in mono. Alleen hoor je links het ene instrument en rechts het andere. Wat gebeurt er nou met die drie luidsprekers? Alles wat mono klinkt, gaat over die middelste speaker. Of het nou zang is of een instrument, maakt niks uit. Dat gaat door die ene luidspreker en niet door die linker en rechter. Die linker en rechter blijft gewoon zoals het is. Dus alle monogeluid gaat door die ene middelste luidspreker. En alles wat links of alleen rechts is opgenomen, blijft gewoon hetzelfde. Het enige is, die monogeluid klinkt niet meer over beide luidsprekers, maar over de middelste. Dus dat geeft een heel apart effect. Het is eigenlijk een beetje de voorloper van 5.1. Weet je, de Dolby Surround, geluid, dat kennen we allemaal, hè? Dat, dat je dan eh, voor, eh, links en rechts, achter je, je links en rechts, en dan hoor je bijvoorbeeld één luidspreker, eh, dan hoor je dan, ja, dan alleen maar de stem bijvoorbeeld. Nou dat is een beetje de voorloper, dat is dan 3D stereo heet dat eigenlijk, hè? dus drie luidsprekers. Alles wat mono is opgenomen klinkt door die middelste luidspreker en de rest wat uh, links of rechts uh, te horen is, dat blijft gewoon hetzelfde. Nou, dat is een heel leuk effect, dat, uh, ja, dat kan je eens een keer uitproberen, maar dan moet je wel drie uh, authentieke luidsprekers hebben die alle drie dezelfde zijn, want anders dan ja... Ja, je kan dat als je eentje hebt van vier oom en de ander is acht oom, dat die van acht oom heel zacht klinkt en die van vier oom weer heel hard. Dus dat is ook niet de bedoeling. Je moet drie gelijkwaardige luidsprekers hebben, dat lijkt me dan logisch. Dus ja, voor de techneuten onder jullie hoef ik het nu, nu, natuurlijk niet uit te leggen, want dat weten jullie wel. Ik vertel het dus voor de feuten onder jullie die het niet weten. Oké, okay. goed mensen, het wordt weer tijd voor weer een ander liedje. En dat is. Ah, Nexus. Ay. Dat is een leuk nummer. En die gaan we even draaien. En die duurt maar liefst 9 minuten. Of nee? Nee, 6 minuten en 8 seconden. Nexus. Met k of zoiets. Ach, zie maar. Nexus. The things Ja, dat was uh, Nexus met uh, Galactica of zoiets. <laughs> ja, lekker geluid, hoor. Ik vind het wereldmuziek, man, die uh, Nexus. Ja, ze zijn allemaal rechtervrij, zoals je weet. Uh, dus uh, ja. Um, ja, ja, we hebben de hele week prachtig weer gehad, hè. Ja, ik vond het eigenlijk best wel meevallen En uh, ik vind tot nu toe de septembermaand... Uh, Beter dan augustus, wat het weer betreft. Het was het het hele weekend best lekker weer. Gisteren was het eh, zaterdag, was het wel wat bewolkt. Af en toe zonnetje tussendoor, maar vandaag was het heerlijk zonnig weer. Eens avonds, ja, zodra het donker wordt, dan eh, is het best wel koud. Hè? Dus de nou, ja, komende week ziet het er ook nog wel redelijk uit. Ik geloof dat het al iets koeler wordt, iets van 18 graden of zo, 18, 19 graden. Dat is ook net aan waar je zit in Nederland natuurlijk. Maar als ik zo de vooruitzichten uh, heb bekeken, valt het allemaal nog wel meegerookt. Het is wel iets frisser, 18 graden. En we lopen zo naar de 17 toe, 17, 16. Maar ja, op zich is dat ook niet echt verkeerd hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Want voor mij hoeft die hitte niet 30 graden en zo, 35 graden. Pff, moet je niet ontdenken, joh. er niet aan denken. We zijn zo uh, 22, 23 graden mooi. En uh, ja, warme hoef van mij niet. En uh, nou ja, 16, 17 graden ken ik ook nog wel billiger, weet je. Dus uh, ja, ik bedoel, uh, zo tussen die twee temperaturen: tussen de 16, 17 en de 23 graden vind ik dan nog wel lekker. Maar alles wat dan 10 uh, ja, of, of, of minder, dat uh, ja, okay, je doet er niks aan natuurlijk. Waar we leven nou helemaal in een koud land. En wat heel te golven betreft is het dit jaar best wel meegevallen in vergelijking met 2020. Vind ik dat 2021 best wel uh, redelijk zo. Maar nou ja, het is een beetje laat begonnen. Hè? En uh, ja, ik zit wel eens aan te denken om voortaan maar een septembervakantie te nemen. Want elke keer als ik in augustus vrij heb, dan uh, ja, heb je van de drie weken vakantie misschien... Uh, Af en toe is het een uitschietertje dat je van de zon kan genieten. Maar dan is het of te koud of het regent. En, uh, en september is de laatste jaren, wat mij opvalt, uh, redelijk stabiel. En we hebben niet veel regen gehad uh, de laatste paar weken. Dus ik vind het nog wel meevallen. En de komende week ziet er ook best wel redelijk gunstig uit. Dus het uh, gaat wat naar 18 graden zakken, 18 17. Nou, vind ik op zich ook niet verkeerd. Want die harde, die, die harde koude wind, dat, uh, ja, dat is hetgene uh, wat, wat de heeft. Vooral als je noorderwind hebt. Nou nah, jongens, we hebben heel veel noorderwind gehad de afgelopen zomer. Uh, ja. Dat is natuurlijk balen. Hè? Goed, nou hebben we nog een maar jongens. En wat is dit?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 Piscotheca. Ja. en we hebben nog een. Uh, geinig nummer. <tacht> ja, en die ga ik even opzoeken. Dus uh, vanaf het internet dan uh, speel ik dat op. Dus ook rechtenvrij. En, eh. Uh, ja. Oké. Okay. Nee, wacht even. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. De telefoon die je op de achtergrond hoort. Ja, zo storend hoor, af en toe. Als je zo'n appie binnenkrijgt, dan hoor je dat ook op de radio. Eigenlijk zou ik dat ding uit moeten flikkeren. Want uh, ja, dat schiet niet op natuurlijk. Hè. Dat voel je wel. Um, ja, goed. Um, het volgende, dat is uh, eens even kijken even te kijken, laatste update jezus, mine, dat is een ouwe <laughs> maar ik ga niks zeggen ik zeg niks uh, wat is dit dan? oh nee dat, uh, dat is weer wat anders ja, ik zit een beetje te kloten hier uh, ja ja, uh, oké okay. uh, goed Oké. Okay. Um, ja, ik zit een beetje te zoeken hier. En ik zit een beetje muziek uh, op te zoeken. Rechtervraaie muziek. Ja, oké. Okay. Ik heb hier een nummer van... Gypsy Star. En hij had one morning in spring part 1 Hier is a Gypsy Star met de terminen en en keyboard uiteraard. Ze was uh, Gypsy Storm met One Morning in Spring. En uh, ja, ze speelde ook uh, mee in Holland uh, Got Talent. Dat is uh, een tijdje geleden. vorig jaar of zo. Uh, ze heeft het helaas niet gehaald. Maar uh, ja, ze speelt niet alleen termen, maar ook keyboard en zo. Dus ze is heel muzikaal. Ik ken haar persoonlijk. Ja, ja, jullie geloven me misschien niet. Maar ik ken haar persoonlijk. Ik ken haar al. Ah, een tig jaar al hoor, dus uh, ja, en uh, ze treedt hier en daar nog wel eens op. Uh, hoofdzakelijk met de term in, en uh, ja, als je uh, nog meer wil uh, horen of lezen, dan uh, kun je op haar website kijken. En dat is Gypsystar.nl. Uh, en dat uh, ga ik even spellen: dat is uh, www y-e-a-p-s-y-s-t-a-r.nl Dus dat -E -S -S nog een keer, yipsystar.nl Dus y-e-a-p-s-y-s-t-a-r.nl Yipsystar.nl Dus daar kan je dit liedje ook uh, luisteren. Er staat uh, heel veel informatie uh, in zijn eigen website. En... Uh, ja, echt een moeite waard om te kijken en te luisteren. Dus uh, daar geloof ik zelfs nog filmpjes op als het goed is. Hartstikke leuk. En, uh, oké, okay, het is nou... Uh, oh we hebben nog uh, even kijken. Ah, een minuut of tien hebben we nog, hè, ja. Goed, oké. Okay. Nou, dat is hartstikke leuk, uh, hè. Dus... Okay, we gaan dus eens even kijken wat we nog meer voor uh, muziek hebben. Moeten we eens even kijken. Hé, hey, ik dacht ook. Te... Oh ja, hier zit hij. Even terug naar de. <coughs> virtual. Uh, mengtafel. Daar staat. Uh, alle muziek op mijn schijf: alle rechte vrije muziek. Ik moet toch nog eens in de. de uh, Facebookgroep even erbij zetten: dat het om een non-profit. Uh, podcaststation gaat. Want. Uh, <coughs> ja. Ik kreeg een berichtje van Facebook als ik erop kwam. Dat hij geblokt was of zo. op de een of andere manier. Maar nou, voor mij doet hij het gewoon. Omdat ik reclame maak. Reclame voor wat dan? Ik maak helemaal geen reclame. Ja. We zijn non-profit. We zijn niet commercieel. We worden ook niet uh, gesponsord. We maken geen reclame voor bedrijven of wat dan ook. We zijn ja echt een non-profit uh, podcast. En. We, ik verdien hier echt geen ene cent aan. Echt niet. Uh, het is gewoon puur hobby wat ik doe. Puur hobby. Zo, so, uh, ja, Ik zal het even in het Engels uh, voor Facebook uh, doen. We are a non-profit uh, podcast uh, station. Uh, we have no benefits, no um, income. We are not uh, commercial. En... We uh, earn no money for uh, on this uh, channel, on this uh, Aloha Radio channel. We are. Uh, this is a pure a hobby. You know? Oké, okay. nou weten ze dat uh, bij Facebook ook, hoop ik. Uh, goed, maar voor mij doet hij het gewoon want uh, er zijn al wat mensen zich hebben aangemeld bij de groep uh, Aloha Radio NL. Of zo Aloha Radio Nederland. Want er is nog een Aloha Radio. En die bestond toch veel eerder als, als onze Aloha Radio. Die zit in Hawaii. De Verenigde Staten. Hawaii. En de eigenaar heet Aloha Joe. Aloha Joe. En ik vond de naam Aloha Radio zo leuk. Ja, Aloha betekent hallo. Of goeiedag. Of wat dan ook. Ja, een mooie in hebben voor een uh, radiostation. Maar ja, je weet, we hebben eens een keer via de uh, internet uh, livestream uh, uitgezonden. Dat heb ik een tijdje gedaan. En ik heb het net al uitgelegd waarom we nu alleen nog maar podcasten. Want ja, we hebben geen FM-zender, ook geen AM-zender. We zitten niet in de ether, ook niet op de kabel, ook niet via de satelliet. Alleen puur en uitsluitend op het internet. Uh, met podcasts, podcast dus geen live-uitzendingen meer, hebben we wel gehad. Ja, ik heb het net al uitgelegd, we hadden veel te weinig luisteraars. En op de podcast hadden we wel meer luisteraars. Dus bij deze. Goed, ik ga eens even kijken of ik nog wat uh, leuke muziekjes kan vinden. Of er nog wat bij zit. Uh, ja jongens. Um, dan gaan we zo afsluiten. ga ik nog één liedje draaien. Geluidseffecten. Oh, jongens, wat is dit nou weer? Nee, dat ga ik niet doen. Dat gaan we niet doen. Um... Oh, god, oh god, wat is dit allemaal? Nou, jongens. Ik zit te zoeken. Ginger Tom. <laughs> rode Tom. Tom met zijn rode haren. Ja. Ginger Tom. Ain't no vlies. Oh me. Ginger Tom met Eind No mee. we gaan afsluiten, beste luisteraars. En uh, <coughs> ik zou zeggen tot uh, zondag 26 september. En we zien jullie terug in de herfst, want dinsdag, de even kijken hoor, oh, de 21ste begint de herfst. En dan is het zomaar natuurlijk weer voorbij. En ja, ik hoop dat het weer heel snel weer voorjaar wordt. Want ik hou van de lente en de zomer. De herfst vind ik ook wel wat hebben hoor. Best wel, uh, ik vind het een hele mooie seizoen met al die herfstbladeren en die paddenstoelen en alles. Ik hou heel veel van de natuur. En uh, daar wil ik het ook eens een keer over hebben. Misschien een leuk onderwerp voor de volgende keer. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot uh, 26 september. Doei. Je luistert naar de podcast van Aloa Radio. Kijk op www.aloaradio.org.